Heb Terwijl ik nu alleen maar denk: aan ah, ah, wat zij je ziel de wereld? Zeg maar! wat je wil. Je... Ik neem je mee. Neem je mee op reis, neem je mee.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 Whatever you need I'm a